Ja, Jasper Ekerkens, uh, je wint tegen uh, uh, Mia voor doorbraak, proficiat er mee? Dank u wel. het is een uh, heel fijne Mia om, uh, om te krijgen, dat was de enige waar ik echt op had gehoopt. Omdat het ook wel het jaar was, het, het heftigste jaar tot nu toe. En uh, dat is een prijs die je maar één keer kunt winnen. Uitgereikt door echte muziek zien, de professionals. Dus dat is een heel groot compliment voor mij. Ja. Aan de andere kant, men wil ook wel dat je Bevestigd, hè. na een doorbraak moet je bevestigen. Er moet een nieuwe plaat komen en die moet natuurlijk hetzelfde niveau halen. Ja natuurlijk, mijn volgende plaat ben ik nu heel uh, druk songs voor aan het schrijven. Eigenlijk. En, uh, dat zijn de plannen voor 2010, gewoon songs schrijven en optreden, mm -hmm. mij amuseren. En, uh, ik pak nog geen deadline op het album, maar ik denk niet dat het voor 2010 zal zijn. Maar je kan af en toe live iets uitproberen, een nieuwe song? Dat doe ik eigenlijk heel vaak. Mensen die nieuwe songs willen horen, die moeten gewoon live komen kijken. En live staat ook veel meer uh, ja, rocken, als, als op album. Album is meer pop, daarom dat ik ook genomineerd was voor pop. Hoe uh, combineer je dit met je studies? Niet altijd even makkelijk wellicht? Ja, de studies is soms frustrerend om te combineren, maar uh, voorlopig lukt dat nog heel goed. Volgt er een feestje bij Pia's? Want dit is eigenlijk het Play The Game Sam Feestje, Daan gewonnen. De distributie van uh, Absinthe Mine doen ze en jouw plaat doen ze ook. Dat is waar, eigenlijk. Ik had er niet bij nagedacht, maar uh, inderdaad. Misschien moet je dat eens aan Caroline vragen. Dat is Caroline, Carolienfeestje. Carolien, kom maar bij. Nee, dat wil ze nooit. Oké, okay, we zullen alleszins blijven lobbyen. Oké, okay, dag.